Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In de zaak wil Bertus Hendricks de vervolgen voor mijn eet afgewezen. Wilders advocaat Moscovic had Hendricks daarvan beschuldigd. Hij was gastheer van het veelbesproken, veelbesproken etentje met zowel Tom Schalke, een van de rechters die opdracht gaven tot vervolging van Wilders, als Arabist Hans Jansen, die juist was opgeroepen als getuige deskundige in de rechtszaak. Op de zitting zei Hendricks dat Jansen was uitgenodigd om te discussiëren over de islam en de islamisering. Advocaat Moskovits hield hem daarna een krantencitaat van Hendricks voor waarin hij eerder zou hebben gezegd dat Jansen was uitgenodigd omdat hij getuigedeskundige was in de zaak Wilders. Volgens Moskovits komt dat neer op mijn eet, maar de rechtbank gaat daar niet mee akkoord. De politie heeft een jongen van elf opgepakt voor het sturen van dreigmails naar een school in Heemskerk. Inhoud van de mails was voor de school reden om gisteren en vandaag dicht te blijven. De directie wilde na de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn geen risico nemen. De politie heeft de afzender van de e-mails kunnen achterhalen en dat bleek dus de elfjarige jongen te zijn. Het is niet bekend of hij een leerling is van de school. Hij is door de politie meegenomen voor verhoor. In Syrië zijn na het vrijdaggebed opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren. Volgens betogers in de zuidelijke stad Daraa zijn er zo'n 10.000 mensen op de been die roepen om vrijheid. Ook in de hoofdstad Damaskus zouden de betogers de straat op zijn gegaan. In Syrië wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Zijn familie is al 40 jaar aan de macht in het land. De protesten worden doorgaans met geweld neergeslagen. Dan het weer. Wisselend bewolkt. Het blijft wel droog met temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Het is dan 13 tot 18 graden. En zondag en maandag is het zonnig en warmer. Dit was het NOS.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Tijd dus weer voor de hitlijst van Europa. De Your Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFN. 21e jaar van deze hitlijst. De 15e aflevering. En dat alles van alweer 15 april 2011. De lijst deze week 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 3 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Pixelot en Jason de Roedelow doen dat met Coming Home na 18 weken. Rihanna What's My Name na 16 en ook Shakira Loka na 16 weken uit de lijst verdwenen. Een goede week is voor Alexis Jordan. Happiness gaat in één keer 13 plaatsen omhoog. Een slechte week voor de Diddy Dirty Money. Coming Home die zakt er namelijk 10. Adele doet het ook goed deze week. Rolling in the Deep staat alweer 18 weken lang in de lijst. Daarmee is zij het genoteerd van allemaal. En dan we toch over die Adele hebben. De dame die in mei 2006 voor de Bridge Cool Die voorbereidt op Performance Arts slaagde. De 22 oktober 2007 bracht Adela eerste single uit in Groot-Brittannië, genaamd Hometown Glory. Hierin bezinkt ze de mooie konten van de Londense wijk Tottenham. Nu alweer tijd voor de zevende single van deze dame, Someone Like You heet die. En die komt deze week binnen in de lijst van Europa. En doet dat op nummer 39. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. to settle down at you I had hoped you'd see All of our glory days, I hate to turn. Dag, je weekend voor de deur, een lekker zonnetje buiten en Adel op je radio, wat wil je nou nog meer? Nog meer hits? Nou dat komt helemaal goed, want tot aan vijf uur zijn we bij met de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Dit was de eerste binnenkomen op nummer 39, Someone Like You. Dan gaan we richting de tweede binnenkomen, die vinden we op plek 36... Heel augustus kwamen wij de volgende quote tegen op het internet. Met de fijne stem van Alexis en de juiste producer die ze om zich heen weet te verzamelen... weten we wel zeker dat het nooit meer lang kan duren voordat deze dame echt doorbreekt. Er bleek geen woord gelogen aan deze teksten over Alexis Jordan. Terwijl Happiness nog nergens in de hitlijst stond, hadden de verschillende sites al vertrouwen in haar. Dat doorbraak zo snel zou komen en zelfs een nummer 1 niet zou opleveren... nee, dat hadden zelfs wij niet zien aankomen... Begin dit jaar werd ons vertrouwen nogmaals bevestigd in de single van Alexis A Good Girl. De eerste denkpaad van deze dame. En ook met die single zien we, zagen we het alleen maar goed komen. Inmiddels ook de opvolger bekend. De derde single van het album van Alexis Jordan heet Hush Hush. En dit nummer dat kan weer linea recta de charts ingestuurd worden. Het heeft er alle schijn van dat Jordan meer is dan een, een dags vlieg. De single Happiness staat natuurlijk al flink in de hitlijsten deze week. Ook nog eens de snelste stijger. 13 plaatsen ging zij in één keer omhoog. En dan komt ze ook nog binnen met haar nieuwe single Hush Hush. Op nummer 36 op deze 15 april. een lekker zonnetje buiten. Hoe je weekend eruit ziet qua weer. Dat hoor je over een kleine 20 minuten. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM, TV op kanaal 45. Zie FM. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever picture that's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and help me out an alley.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 2009 won ze twee Grammy Awards, Adele Lowry Blue Atkins, zoals helemaal voluit uh, heet. Rolling in the Diep staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van 27 welzakken naar 35. En op 36 nieuw binnen, Alexa Jordan en Hush, Hush, Hush. Vorige week kwam Silo Green binnen met zijn hit uh, Bright Lights en Baker Cities. Dat deed hij toen op uh, nummer 37. Deze week gaan er drie plaatsen bijkomen. Nu gaat hij namelijk omhoog naar uh, nummer 34. Zometeen op 32 de hoogste binnenkomen met een oranje tintje! first size of this Saturday En naar uh, Big City... het Silo Green, zijn een nieuwe hitwapen. Die heet zo inderdaad in de tweede week uh, omhoog van 37 naar 34. En voor de hoogste binnenkomen gaan we dan naar uh, plek 32. Anita Maaier, die was in de jaren 80 een van de populairste zangeressen die ons land uh, kende. Hierna verdween ze geleidelijk aan uit de spotlights om naar in de jaren 90 en 00 nog uh, af en toe terug te keren. Kort geleden maakte ze nog een album met het Metropool Orkest. Een DJ die uh, Gugliano die heeft een mix gemaakt van een van Anita's grootste hits. Why Tell Me Why? Dit stond in 1981 zes weken op de eerste plaat in de Nederlandse top 40. Deze single eerder nog eens met succes uit de mottenballenbak gehaald door een Vlaamse DJ Frank. Nu volgt dus het Nederlandse antwoord op deze plaat. Met toestemming van Anita Meijer, al dus de platenmaatschappij zelf. Gugliano die ging aan de slag en komt nu met zes verschillende mixen van de klassieker uit de jaren 80. Hieronder natuurlijk ook een radio edit. En die uh, klinkt wel lekker hoor. Wat Milka Sugar deed met Faye condios, Hey Na Na Na. Met Gugliano dus met Why Tell Me Why. Wat weinig toevoegd aan het origineel. De opgepepte versie is nu wel een uh, serieuze hit aan het worden in de Europese landen. Vooral in uh, Spanje en Portugal waar langzaam aan het uh, zomerseizoen, feestseizoen weer uh, begint op te laaien. Begint het al aardig te draaien. Een catchy nummer, en het zal het ongetwijfeld goed gaan doen op de dansvoeren, ook in de rest van Europa. Niet aan die zien we voor het eerst sinds 1993 weer eens terug in de hitlijsten. En zelfs meteen in de hitlijsten van heel Europa. Samen met de Giuliano. Why? Tell me why.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 Sinds Halfwijk samen met Clay en ready to go. Vorige week kwamen zij de hitlijst binnenstormen op nummer 34. Deze week gaan ze drie plaatsen omhoog naar nummer 31. Wat ons weer even de tijd geeft om even achterom te kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Helemaal onderaan de lijst in de 15e week zakkend van 36 naar 40. B.O.B. Don't let me fall. Adele, someone like you, nieuw win op 39. 38 is er voor pink met fucking perfect. Room 5 never gonna leave this bed. Zak 2 plaatsen in de 12e week naar 37. Alexis Jordan en Hush Hush kan binnen op 36. Adele rolling in the deep. Eh, langsgenoteerd van allemaal. 18 weken alweer. Welzakkend van 27 naar 35. Ceele Green, Bright Lights, Bigger Cities. Van 37 omhoog naar 34 in zijn tweede week. En Duffy, well, well, well. zak 5 plaatsen in de 17e week. 32 nieuw binnen. Gualiano en Anita Meijer. Why tell me why. In de 31 was er dus voor Martin Solvlek en Clay. I'm ready to go in de tweede week omhoog van 34 naar plek 31. Nummer 30 is er voor de Dr. Dwayne, Eminem en Skylar Gray. I need a doctor. In de zevende week zakken zij van 24 weer naar nummer 30. Zo oh, meteen heb ik via de nummer 27. Maar eerst nog even. ZFM, Westkust, weerbericht. Kijken wat het weer gaat doen. Vandaag een rustige lentedag, flink wat zonneschijn. Het blijft droog en de waait niet tot nauwelijks. De temperatuur die stijgt maximaal naar 15 graden. Vlak kan zeker kan in de wel een zwakke zeewit opstijgen waardoor de temperatuur wat lager komt uit te vallen. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder en daalt de temperatuur dat alles bij een zwakke zuid tot zuidwestelijke wind. Temperatuur dalend naar 9 graden. Morgen de dag van het bloemencorso hier in de Bolle Ook weer heerlijk heerlijk weer. Flink wat zonneschijn, met name in de ochtend nog wel wat wolkenveldjes die onze regio passeren. Het blijft de hele dag droog en er waait een zwakke wind die gedurende de dag draait van zuidwest naar noordwest. Temperatuur morgen naar een aangename 16 graden. Zondag weer schitterend lenteweer, volop zonneschijn. Met alles met de opkomst tot ondergang die volle zon. Vanzelfsprekend blijft het hele dag droog en er waait een zwakke tot matige noord- tot noordwestelijke wind. Temperatuur die stijgt naar maximaal 17 graden. Maandag ook weer prachtig lente weer volop zon. Het blijft nog altijd droog en dan waait de meest matige noordoostelijk wind. De temperatuur dan weer naar waarde, zo rond de 19 graden. ZFM, verkeersabdeel. We gaan even kijken wat de ANWB ons meldt. ...van de ANWB. In de Randstad staan de langste de files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... ...voor Bussum 5 kilometer en voor Afrit Bunschoten 6. De A4 Amsterdam-Den Haag voor dorp 8 kilometer. De A10 West richting Zaandam voor de Koentunnel 6 kilometer... De A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwebrug 13 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolder 5 kilometer. En tot slot de A44 Amsterdam-Den Haag voor wassenaar Kerkenhout 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Wij gaan verder met de lijst van Europa doen we met dus nummer 27. Mike Posner en Lil Boom chicka wauw Het ritme van Zandvoort. C f m k van Dam. Once I throw on this, it's over, girl. Once I throw on this, once I throw on this, it's over, girl. I hear you knock, knock, knock, baby, come on up. I hope you got. What you gon' do once I throw on this bout, you go wow wow. What you gonna say? You act like you gon' mean, but I know that you will say. What you gonna say? Yeah. me, I'm sitting where I'm supposed to. Floating on the cloud, can't nobody come close to. The concrete in the sky switch places. So now my ceiling is painted with cosmic spaces. Fire cracking to the moon, keep your eyes shut. Blasting off like a rocket from the ground up. <laughs> I used to catch a cab on the Monday. Now a taxi, satellites lights on the runway. fly, A condo on the Milky Way. A house on the cloud, and God's my landlord. And for my real. That's my drive, I got that, so if you need me, you can find me in the highlight sky. It's life? 26 ...deze week in handen van uh, Owl City. En dan moet even the Alligator Sky natuurlijk, zo heette dat nummer. Drie weken lang staan ze nu in de lijst van Europa, van 33 omhoog naar uh, 26. De naam Owl City komt trouwens van uh, Jongs woonplaats. Dan heb ik het over uh, Adam Jong, uh, het muziekproject is een beetje van hem. Hij woonde vroeger in uh, Owatona. En vandaar de naam uh, Owl City. De man trouwens, 5 juli 1986, dat is zijn geboortedag. Schrijf hem in je agenda. Misschien kom je hem ooit nog tegen. Waarom zit hij terug te vinden op plek 26. 25 is er voor Enrique Iglesias samen met de Luda Chris. Tonight uit Fuck You staat nu 14 weken in de lijst en zakt wel flink even naar beneden. Vorige week nog 17, deze week 25. En vorige week 25, deze week 24. Dat is James Blunt. Zijn single So Far Gone gaat in de vijfde week dus weer een plekje omhoog. Onze Roemeense schone Ina, het de sun is up. Want is trouwens trouwens alweer drie weken lang in de lijst van Europa van 23. Nee, van 30 omhoog naar 23. En daarvoor de single van James Blunt van 25 naar 24 in de vijfde week. So far gone. Zometeen voor jou, You and Me, at six featuring Shirley and Rescue Me op nummer 22. Maar eerst wil ik jou nog even wijzen op iets. En dat is dat op www.zfmzandvoort.nl de hele hitlijst staat. De nummers 40 tot en met nummer 1 zijn daar terug te lezen. Hoe kom je daar nou als je links kijkt bij de programmering en je klikt op vrijdag? Dan zie je om 3 uur begint de Euro Breakdown. Je klikt op de Euro Breakdown en prontificaal verdwijnen de, verschijnen er gewoon 40 artiesten met 40 singles op jouw beeldscherm. De hele hitlijst is daar dus terug te lezen. Zo'n beetje vanaf een uur of zes vrijdagmiddag dan uh, staat de lijst van deze week er weer op. Mocht je hem dus terug willen lezen, dan kan je hem daar vinden. De lijst van vorige week staat daar uh, op dit moment nog. En dan in die lijst van vorige week zie je You and Me at Six from Shitty nog terug op plekken 23. En deze week staan ze één plek hoger. De nummer 22. I'm, now, I'm it hard to And I've been drowning in my own sleep. I feel Hey crashing over me Britney Spears gaat deze week één plek omhoog van 22 naar 21. Dat alles in haar vierde week. Till the world ends. Oh. Daarvoor die You, Me at Six en uh, Shitty en Rescue Me. Ina de Sanne op 23. James Blunt so far gone op 24. 25 en Ricky Glacius, Ludacris. Tonight I'm fucking you. Oval City, The Alligator Sky op 26. 27 Mike en Lil Wayne, Boom Chicka wow. Diddy Dirty Money en Coming Home op 28. 29, ook weer Britney Spears, dan Hold It Against Me. En 30 was er voor uh, Dr. Grey, M&M, Skylar Grey en I Need A Doctor. Normaal had ik natuurlijk netjes gehad van Britney Klavers met haar plaat. Maar ik wilde er namelijk nog eentje draaien tot aan het nieuws. Don't Hold Your Bread, de single van Nicole Zurchinger deze week op nummer 20. In de derde week omhoog van 29 naar 20.